weer iets vaker buiten spelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Gemiddeld komt een kind nu bijna acht uur per week buiten. Dat is 25 minuten meer dan twee jaar geleden. Vooral kinderen op het platteland komen vaak buiten. In de grote steden gebeurt dat een stuk minder. Opletten dan als je aardappelpuree met rundvlees en kaas gekocht hebt van de Lidl. Die wordt namelijk teruggeroepen omdat er een verkeerd etiket op zit. Daardoor worden niet alle allergenen vermeld. Dat is vooral gevaarlijk voor mensen die allergisch zijn voor mosterdpoeder en selderij. Die twee ontbreken namelijk. En misschien komen de Olympische Winterspelen over vier jaar wel naar ons land toe. Dan wordt het georganiseerd in de Franse Alpen, maar daar is geen plek voor het lange baan schaatsen. En als het aan de gemeente Heerenveen ligt, dan gaan zij dat organiseren in het schaatsstadion Tijalf. Dat heeft de burgemeester vanavond gezegd na afloop van de huldiging van Team NL. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot de graad of 8. Morgen begint de dag zonnig, maar later gaat het regenen. Het wordt tussen de 12 en 17 graden. En -Q verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. De hoogte van Waardenburg. Daar staan ze bij 94,2. Op de A4 tussen Bergen op Zomer. De Belgische grens bij 242,2. En op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda. De hoogte van Blijswijk. Daar staan ze bij 19,5. Zometeen een nieuwe ronde van Knok tegen de klok. Als je nou nog wilt aanmelden, kan dat toch gewoon? Ik ga zo meteen pas iemand bellen. Je hoeft alleen maar klok te sturen in de Q-Music app. Music, Zometeen met een bang uit. Ik voel het echt aan alles. Het gaat gewoon gebeuren. Na Shakira doe Eerst Alex Warren. Dit is Carry you Home. Cue, cue music, cue music, cue sound better with you. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.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 Say it, say it's true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 See can find what do we do now Zometeen telerspelen. Dus. Ook zo leuk, opa live. Knok. Knok tegen de klok. Eerst ga ik een rondje Knok tegen de klok spelen. Dat doe ik met Laurens, is 26 jaar. Ze komt uit Steenwijk. Goedenavond. Hallo. Hallo, goedenavond. Um, jij bent goedenavond. goedenavond. Jij bent onderweg naar... Uh, de Lefortzeekoeste in Duitsland. Ja, want jij gaat een, een weekendje weg. Zeker, ja. Maar wat, wat laat nog, Lauren, om, ja. die, om nu nog te vertrekken naar het weekendje weg? Klopt, ja. Mijn vriend die had nog voetbal trainen en dat gaat altijd uh, voor. Dus uh, oh. vandaar, ja. Gaat dat altijd voor? Ja, eigenlijk bijna wel altijd, ja. Okay. Ik hoor, ik hoor ja. aan jou, het gaat altijd voor... maar als we eerder hadden kunnen vertrekken naar het weekendje weg... was dat eigenlijk beter geweest. Klopt, ik had het nog gevraagd, maar dat zat er helaas niet in. Hm. Hoe heeft hij getraind? Uh, ja, wel goed. Het was wel een korte training. Korter dan normaal, dus dat kan mij wel dan weer goed uit. Ja, Eva, Lauren, uh, even je kan het gewoon tegen mij zeggen: hoe is de sfeer in de auto dan? Ja, uh, redelijk hoor. Het gaat, ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben aardig kalm gebleven. Oké. Okay. Oké, okay, ja. nee, nee, misschien wel. nee, Even iets anders. Um, nou, het, weekend, het weekendje weg kost natuurlijk geld, dus we gaan voor het weekendje wegspelen. Um, ja. Maandag 189 euro uit de klok. Zat er in de klok. Uh, dinsdag 410 euro. Gisteren 244 euro. Hoeveel denk jij dat er vanavond in zit? Oh, nou, ik hoop toch wel minimaal 100. Dat zou wel uh, leuk zijn. Minimaal 100? Veilig ja. inzetten, hè? Ja, maar ja, beter iets dan niets, toch? Ja, dat is ook waar. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan spelen. Je hoort een reeks geldbedragen. Hoor je oplopen in wisselend tempo. Roep je stop. Dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Uh, beter laat, dan ploft de boel uit elkaar. En dan krijg je helemaal niks. En dan is de sfeer in de auto natuurlijk helemaal omzeep. Ja, precies. Dat moeten we niet hebben. Daar ga je. 26 euro 50 euro. 97 euro. 112 euro. 147 euro. Stop! Stop! Nou, gefeliciteerd. Je hebt 147 euro. Ja, dankjewel! wel. Ja. Ja, je was heel resoluut. Je zei meteen, stop! Klaar! Ja, ik dacht, dit moet het worden. Nou, je hebt 147 euro uh, gewonnen. We moeten wel even luisteren, hoeveel zat er dan in de klok vanavond? Ik ben benieuwd. Oeh. Oh, het had ook geen seconde langer moeten duren. Nou, wat goed. Ja, het maximale heb je eruit gehaald. Je krijgt van mij 147 euro. Ik voel dat de sfeer in de auto een stukje omhoog is gegaan, toch? Ja hoor, we zetten de muziek aan. Juist, dan wordt het opeens een ja. stuk, st stuk gezelliger. Um, ik ik wens jullie veel plezier daar. Op het Ja, heel erg bedankt. Fijne uitzending. Dankjewel, dankjewel. Morgenavond Doei. bij Stefan. Een nieuwe ronde, knok tegen de klok. En Jim Gardner, dat is een nieuwe ster aan het firmament. Er is nog geen tour gepland, maar er is sowieso één ding... dat hij altijd in zijn kleedkamer wil hebben als hij wel op tour gaat. Ik vertel het je na, Taylor Swift. Eerst Jonas Blueback back here. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride we say we got no, no, no, no future ride, right off. They wanna kiki, keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.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 Ze heeft ondertussen de hele wereld gezien... en daarom kent ze de kneepjes van het vak. Jim Gardner, dat is een uh, nieuwe ster aan de muzikale hemel. En die is nog helemaal fris en die moet nog alles ontdekken. Grote kans dat hij binnenkort ook een uh, toertje gaat doen door het, uh, het hele land. Want ja, hij scoort op dit moment met zijn single Better Man. Die kwam die zingen in uh, Stefan's Piano Bar... en daar vertelde hij dit over toeren. Voor de goede orde, er zijn nog geen shows. Nee. Maar jullie zijn wel al bezig met een PlayStation 5 inbouwen... in een flightcase, zodat hij mee kan op tour. Het is een must, ja. Ja, ik wil, ik wil een Playstation on the tour, zeg maar. Ja, Oké. Okay. it. Dus nog even dat ik het goed heb. Er zijn nog geen shows. Nee, maar we willen wel een Playstation 5. Ja, dat is toch een goed verhaal. Nu al zeker weten dat je je Playstation niet gaat vergeten als je op tour gaat. Ik ben benieuwd wat hij dan speelt. Ja, ik schat hem in als een FIFA-speler. Maar het zou me ook niks verbazen als hij gewoon Guitar Hero op zijn Playstation heeft staan. Better Man bij Q-Music. I made you promise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 Well then, just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute Ik wil het gewoon nog een keer proberen. Ik heb dit, wat uh, zal het zijn, twee dagen geleden heb ik dit ook uh, gedaan. Allemaal aan de hand van een spelletje dat ik weer eens zat te spelen. Uh, dat je aan de hand van specifieke kenmerken moet ontfutselen... wie de ander voor zich heeft. Dat was altijd mijn favoriete spel als kind. Dat je zo die flapjes zo naar beneden kon tikken. En toen opeens dacht ik, zou ik dit ook in real life kunnen doen? Dus kan ik een aantal specifieke kenmerken noemen... en dan de juiste persoon erbij vinden binnen, nou wat zal het zijn... Tien minuten, en kwartiertje. Zou, zou dat lukken? Nou, uh, maandag of dinsdag, ik weet niet wanneer ik het gedaan heb. Toen lukte het. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik heb uh, drie eigenschappen laten opschrijven door uh, iemand hier die op de redactie uh, werkt. Uh, dus ik weet ook niet wat er in de envelop zit. Uh, drie specifieke kenmerken. Daar gaan we. Eén. Donker haar. Doe ik altijd even zo. Twee. Twee katten. Drie. Fietst. Naar zijn of haar werk. Oké, okay, gaat dit uh, over jou? Uh, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de Q Music App. Ik ben op zoek naar jou. Opsporing verzocht bij deze. En als je nou in de buurt komt hiervan... dan mag je me ook een bericht sturen. Ik ben gewoon benieuwd hoe ver ik, uh, hoe ver ik uh, ga komen. Uh, hoe dicht ik bij de persoon kom uh, die ik zoek. Dus nog even donker haar, twee katten en fiets naar zijn werk. Wellicht spreek ik je zo. I, I like, like hey, I'm Bruno Mars. I just might binnen nu en vijf minuten...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 Zoek jou als je donker haar hebt, twee katten en naar je werk fietst. Dan ben ik dus op zoek naar jou. Stuur even een berichtje in de Q-Music app, dan ga ik, je, ga ik je bellen. Donker haar, twee katten en fietsend naar het werk. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes you did. And every time I feel like sabotaging, I start running. Girl. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry. But I say nothing. Ja, ik ben een beetje, ja, het is een beetje een raar experimentje ben ik uh, aan het doen. Het was uh, een van mijn favoriete spelletjes was ik, aan, was ik aan het spelen. Dat je aan de hand van uh, specifieke kenmerken moet ontfutselen wie de ander voor zich heeft. Je kent het wel. Het was al mijn, mijn favoriete spel als kind uh, eigenlijk. Toen dacht ik opeens: zou ik dit ook in real life kunnen doen? Dus zou ik een soort van opsporing verzocht kunnen doen. Dat ik aan een aantal specifieke kenmerken uh, de juiste persoon kan vinden. Nou, heb ik uh, specifieke kenmerken laten opschrijven... door iemand hier op de redactie. Kenmerken zijn als volgt. Donker haar, twee katten en fietst naar zijn werk. Ik zoek dus niet een bekende Nederlander. Ik zag een appje van Kevin Engelsman. Die zegt Mark Rutte. Nee, dat is niet goed. Dus uh, donker haar, twee katten en fietst naar zijn werk. Uh, Jeroen zegt, ja, ik ben kaal. Maar ik heb donker haar onder mijn oksels. Ja, zoek ik dus niet, uh, Jeroen. Uh, Germa van Beek, uh, donker haar, check. En naar mijn werk fietsen ook. Maar ik heb geen katten. Uh, dan zeg ik Amber, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het? Ja, lekker rustig. Oké, okay, heel goed. Uh, ja. Nou, blij dat je hebt geappt. Uh, we lopen het lijstje even langs. Uh, fiets jij naar je werk? Ik, niet altijd, maar ik kan wel fietsen naar mijn werk. Oké, okay, check. Die keur ik goed. Uh, donker haar. Ja. Check. Twee katten. Ik heb er drie. Ja, dat dus is dus niet goed. Nee. drie katten. Hoe hou je dat een beetje in toom? Ik heb er één. Ik ben de hele dag puin aan het ruimen. Uh, het zijn wel buitenkatten. Oh, dus ja. zijn, ze, gaan, ze zijn heel veel buiten. Je en, uh, ja. de Prozetten. energie gewoon kwijt, dus. Ja. Uh, drie katten. Ik kan het helaas niet goedkeuren, Amber. Het spijt me. Ik zie echt, trouwens echt op de valreep. Zie ik nu Roy. Ben ik allemaal. Hallo Roy, goedenavond. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Ik ga bij jou ook even het lijstje langslopen. Even kijken. Jij, uh, fiets jij naar je werk? Ja, klopt. Hebben we die. Uh, heb jij donker haar toevallig? Uh, ja, bruin haar. Bruin haar. Ik heb ook uh, bruin haar. Oh, een paar grijze haren heb ik. Uh. En heb jij, Dan gaan we, twee katten. Ja, twee katten. <laughs> Dit meen je niet. Is het echt waar? Ja, Tommy en Sammy. Het Zij zijn. Yeah. En, uh, Ongelooflijk, Roy. Ongelooflijk. Dit zijn drie willekeurige kenmerken... en ik heb gewoon de juiste persoon gevonden. Uh, ja, uh, Roy, ik zeg bij deze... jij krijgt van mij een Q prijspakket... Oh, helemaal super, leuk. Even nog, want ja, ik vroeg het net aan, uh, aan Amber. Hoe uh, hou jij twee katten in toom? Uh, kan je mij nog een beetje tips geven? Hoe ik twee katten in toom hou. Ja. Uh, ja. Ik heb toevallig net een, een, een spuitbusje uh, gekocht met wat water erin. Ja? Uh, en dat werkt heel erg goed. Als ze op het aanrecht springen, dan hoef ik alleen dat flesje te pakken. En dan, uh, dan werkt het wel goed, moet ik zeggen. Oké, okay, ik ga het meteen opschrijven. Spuitbusje. Spuitbusje. Dan raar, gaat niet van het aanrecht af. Oké, okay, thanks. Fijne avond. Tot later. Fijne avond. Joe. Take no Christmas for me. I'm told to drinks go. Oh. Q-music. En You somebody. Dan nu Sam Veld, Bekend als DJ. Maar binnenkort ook bekend als schrijver. Hij is dus een boek aan, dat, uh, aan het schrijven. ja, Ik weet niet of dat het boek ook echt uh, uit gaat komen. Of dat hij het ook echt gaat verkopen. Maar hij heeft, sowieso heeft hij één lezer. Uh, dat is zijn zoon. Ja, want hoe mooi is dit? Ik las dit dus ergens. Hij schrijft een boek met alle levenslessen die hij zelf heeft geleerd. En alle verhalen die hem beter hebben gemaakt. En dat dus speciaal voor zijn zoon. Wauw, dat is, dat, dat is toch wanzin, dat is toch Dat is toch prachtig. Ik zit ook te denken, hij heeft nog ja, in principe genoeg tijd om het ook uh, af te maken, dat uh, boek. Uh, Florian, zijn zoon, is nu twee, dus die zit nu nog bij uh, Balnoot Mies. Nou, dan natuurlijk uh, voetballen, dan gamen, dan hangen met zijn vrienden, dan de brommer, dan nachten doorhalen, dan studeren, pizza eten met je vrienden. En als je dan oud en wijs begint te worden, kijk, dan komt opeens dat boek van papa uit de kast. Dit is Hey Sam, thank you. Hey son, I want to show you.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 Big and beautiful. Kleine, kleine twee minuten. Over een kleine twee minuten is er weer een nieuwe dag aangebroken. Vrijdag 27 februari alweer. 27 februari 2026. Ik zeg tijd voor een goed fout start. Ik heb hier wederom die grote computer naast me staan. Daar ga ik een hele grote slinger aangeven. En dan komt er een heel groot genre uit. En ik hoop ook weer een battle tussen twee liedjes. En dat is wel even, even belangrijk. Uh, als je nu de Q Music app opent. Dan zie je ook meteen die battle oppoppen. En dan kan je je favoriet uh, aanklikken. En uh, doe dat nou. Want ik lees toch ook wel best wel vaker. dan Als dan de keuze is gemaakt. Dat er mensen in de Q Music app sturen. Ja toch jammer dat ik dat niet heb gestemd. Ik wilde eigenlijk dat andere liedje. Dus uh, nou stemmen maar. Oké okay, daar gaan we. Lange. Hey, dit is leuk. Het zijn zomerse liedjes geworden. Daar hou ik van Zomers. Hij zou iets met de temperatuur te maken hebben, is de computer ook niet ongevoelig voor. Oké, okay, welke twee liedjes komen eruit? Kaoma Lambada. En And The Dog Project Summer Jam 2003. Ja, welke wil je horen? Underdog Project met de Summer Jam of voor je kaoma met de Lambada? Je kan nu stemmen in de Q-Music App.